1 uur door al negens met het NOS-journaal. D66-leider Pechtold is intens verdrietig... dat zijn partijgenoot en minister van Staat Els Borst is overleden. In het radioprogramma Met het oog op morgen... zei hij dat haar dood totaal onverwacht is. Els Borst werd aan het begin van de avond... onder verdachte omstandigheden doodgevonden bij haar huis in Bildhoven. En de politie doet onderzoek. Pechtold wil over de doodsoorzaak niet speculeren. We moeten eerst ons verdriet de ruimte geven. En stilstaan bij de familie, kinderen en kleinkinderen, zei hij. Borst was minister van Volksgezondheid... in de Paarse kabinetten Kok 1 en Kok 2, waarin ze ook vicepremier was. Ook schrijver en oud-D66-leider Jan Terlouw is geschokt door haar dood. Borst is volgens Terlouw altijd een heel belangrijk partijlid geweest... en noemt haar een vrouw van formaat en een goede vriendin. Els Borst was 81 jaar. In het noorden van Mali worden vier medewerkers van het Rode Kruis... en hun chauffeur vermist. De auto waarin ze reden is volgens het Rode Kruis... spoorloos verdwenen tussen Goa en Kidal. Het noorden van Mali werd een jaar geleden ingenomen door islamitische extremisten. Franse militairen hebben de milities vorig jaar voor een groot deel teruggedrongen. Sindsdien probeert een VN-macht de vrede te bewaren. In maart vertrekken 400 Nederlandse militairen naar Goa om mee te doen aan de VN-missie. Nederlandse kwartiermakers zijn vorige maand vertrokken om het kampement op te bouwen. Het proces in Egypte tegen 20 medewerkers van onder meer Al Jazeera begint volgende week donderdag. Onder de groep die wordt vervolgd is ook de Nederlandse journalist Rena Netjes... Ze vertrok vorige week hals over kop uit Egypte en wacht het proces in Nederland af. De journalisten worden onder meer aangeklaagd voor het verspreiden van onjuiste informatie ten gunste van een terroristische organisatie. Daarmee wordt waarschijnlijk de moslimbroederschap bedoeld. Rena Netjes werkt in Egypte voor het Parool, de NOS en BNR Nieuwsradio. Het weer vannacht op de meeste plaatsen droog, temperatuur ligt rond de 3 graden. Overdag wordt het 8 graden, eerst is er wat zon, later raakt het bewolkt en tegen de avond gaat het regenen en flink waaien.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 Welkom terug bij Nooit meer slapen. Zometeen gaan we het hebben over de vrijheid van beledigen. Iets waar tegenwoordig veel discussie over is. En wat twintig jaar geleden heel anders lag. Dat is het thema van een voorstelling. Hollandse, juchten, Hollandse luchten deel 1 Jeremia. U hoort ook Remco Kampert over zijn nieuwe bundel. En allereerst bellen we eventjes met de schrijver... die deze week elke dag speciaal voor ons een verhaal schrijft... op basis van de actualiteit. En dat is de hele week Herman Sandman. Hij komt uit Groningen. Hij schreef meerdere boeken... Waaronder eentje over de voetbalclub Veendam. Goeie, goeie nacht. Hallo. Hoe is het? Goed. Leuk dat je het uh, wil doen. Leuk dat je uh, deze week elke dag voor ons een verhaal wil schrijven op basis van actualiteit. Het is niet ontzettend makkelijk om elke dag een, een heel verhaal eruit uh, te knallen. Waar heb je je vandaag mee bezig gehouden? Wat, wat heeft je op en, gedachten Plasterk. gebracht? Plasterk. Plasterk. Het ja, debat van de morgen. Die... Waar... Ja. Wat vind je? Het debat waar iedereen op wacht. Ja, de minister die een beetje te veel gekletst heeft. en die morgen, of uh, straks, al zijn verbale kwaliteit moet aanwenden. om uh, een en ander weer recht te breien. En dat, uh, ja, dat fascineert mij wel. Want... Wil, je eerst, wil je het eerst voordragen of eerst uitleggen waarom het je fascineert? Uh, het maakt mij niet zo uit. Zal ik het eerst voordragen? Dat is goed, ga je gang. Oké, okay. het heet Het zwijgen van Noordhorn. De burgemeester had een probleem. Ronald Passterk, geliefd vanwege zijn openheid... kwam op werkbezoek en wilde in noord vooral praten met de burger. Op de vraag of er inwoners van het Groningse dorp waren... die met de minister van gedachten wilden wisselen... kwam echter geen reactie. noord besloot te zwijgen. Dat had overigens minder passterk te maken dan met de Groningers zelf... Die het doen en laten wordt gesierd door een enorme bescheidenheid. Er zijn weinig Noordelingen die graag op de voorgrond staan en spraakzaam zijn. Helemaal in de buurt van een politicus. Je weet immers nooit of een opmerking of losse gedachte in een onbewaakt ogenblik niet later tegen je wordt gebruikt. Wat de lokale bestuurders probeerden, wat de Groningen niet wil, dat wil hij niet. Het als gevolg dat Plasterk van Noordhorn via Aduard naar Denhoorn wandelde met naast zich de usual suspects burgemeester, wethouders, raadsleden. Daarachter het gewone volk keuvelend over de laatste Roddels en Nieuwtjes. De minister, open als hij was, trok zich op zijn buurt niets aan... van het advies van de burgemeester en mengde zich toch onder het volk. Tevergeefs, de gesprekken staakten met hem in de buurt. De Noordhorners knikten wel eens vriendelijk, de kaken bleven op elkaar. Nieuwtjes en Roddels moesten vooral in het dorp blijven... In het laatste poging het ijs te breken... vroeg Passterk aan de eerste de beste wat die er nu van vond. Het antwoord was kort. Wij vinden niks, meneer de minister. Wij zien wel. Dat was hem. Ja, mooi. Dat, dat, is, dat is een uh, welbekend uh, vooroordeel over de Groningers. <lacht> dat ze inderdaad niet heel spraakzaam zijn. Nee, nou, het, het voordeel klopt ook wel. Dat klopt de ook. Ja, de, de Groningen die, die zegt niet zo heel veel... En als hij iets zegt, dan is dat meestal niet wat hij denkt. Wij, uh, wij kijken eerst een beetje de kar uit de boom. En ja, het daarom is het, het fascineert mij dat uh, verhaal van Plastek ook. Omdat het uh, zo in contrast staat met hoe wij uh, met onze inborst. Plastek is iemand die, die graag uh, praat, althans uh, wat ik hoor en lees... en ik ken hem niet persoonlijk, maar uh, afgaan op wat ik in de media van hem uh, weet... dan is het iemand die, hè, die, uh, die graag uh, zich presenteert en ja, wij zijn anders... En daarmee zichzelf in de problemen heeft gebracht. Want als de Groninger was geweest, dan, dan stond hij morgen daar niet in de beklaagde bank. Nee, de, de, die had gewoon, de Groninger had waarschijnlijk gewoon gezegd, van, nou ja, dat weet ik niet. Uh, moet ik even, uh, ik zal even mijn uh, ambtenaren raadplegen. Of uh, ja, het, het past ook wel een beetje in de mediacultuur van tegenwoordig. Van de, de, dat je als uh, politicus, je gaat om het even uh, in welk programma zitten en dan, dan uh, ja. Kletje een eind voor de vuist weg. Althans, zo lijkt het soms. Ik bedoel, ik, ik, ik zie premier Rutte, die gaat met Gordon bellen. ik denk, ja, ik wil, niet, ik wil eigenlijk niet dat een premier, mijn premier met, met iemand als Gordon gaat bellen. Dat, dat, dat hoeft helemaal Ik wil liefst dat hij gewoon het land gaat besturen. Er zijn nog andere dingen te doen. Maar uh, ja, dat... Dat, uh, dat, zijn, dat ja. zijn allemaal dingen die, die vanuit het zwijgzame Groningen toch met een zekere afkeuren worden, worden bekeken. Nou, deels afkeuring, deels fascinatie ook wel. Ja. Maar het, het, het, ja, kijk, uh, op het moment dat je een microfoon onder je neus geduwd krijgt... je kunt ook een keer zeggen van ja, weet ik niet... Uh, ik begrijp dat je als journalist je, je werk moet doen, maar ja... hier heb ik geen verstand van of, of uh, ja, hier heb ik even geen antwoord op. Maar ja, je duwt, duwt, duwt iemand een microfoon onder de neus en er en, komt wat uit. Ja, inderdaad. Ja, je hoeft ook, ook niet interessanter te doen. Je kan ook gewoon met een met razende vaart alleen maar open deuren intrappen. Daar kom je vaak ook nog wel mee weg. Ja. Dan hoef je niet interessant te gaan doen... en nog, nog meer informatie te geven of meer oordelen dan, dan je eigenlijk hebt. Ik wil, ik wil het nog even met je over iets anders hebben. Want jij hebt ooit dat, dat boek geschreven over, uh, over voetbalclub Veendam. En dat was, was een... uh, nou, dat is een, een, een, niet, niet een boek over de voetbalclub Veendam. Er staat één verhaal in... over, uh, over uh, dat ik supporter ben geworden van Sportclub Veendam. Het boek, het boek heet wel De Lange Leegte. Dat is uh, gelijk aan de naam van het stadion. Maar het gaat niet alleen... Oké, okay, maar je bent dus een supporter van, van Veendam. Er was afgelopen ja. week einde een, een klein drama. Iemand uh, is om het leven gekomen in het clubhuis. Er is paniek uitgebroken vanwege vuurwerk. En wat ik in de krant las... was dat iemand het vuurwerk in zijn mond zou hebben gestoken. En ik, ik, moest, nou, het, ik moest het drie keer lezen. Ik dacht, wat is, wat is daar nou gebeurd? Nou, dat is, dat is ook wat ik, ik weet... Het fijne weet ik er ook niet van. Wat ik ervan weet is, is, is van horen zeggen... wat hier uh, een beetje via de tamtam -tam gaat... En, dan moet ik even uh, uitkijken wat ik zeg. Maar uh, dat verhaal heb ik ook gehoord. Ja. Dat iemand vuurwerk in zijn mond had gestoken. En, bedoel, ze waren een periode kampioen. Het was uh, een feestje. Er werden al gedronken. En iemand van uh, het die, die stak een uh, stuk vuurwerk in zijn mond. En iemand anders heeft dat uh, waarschijnlijk per ongeluk dan aangestoken. Dat, dat, is, dat is wat ik ervan weet. een heel bizar verhaal eigenlijk. Ja, desalniettemin tragisch. Want, want iemand is overleden. Ja. Maar... Uh... Nou ja, laten we, laten we er niet al te veel over uitweiden, want dat past niet bij Groningen... en dat past misschien ook niet bij de aard van het uh, incident. Herman Sandman, dank je wel en uh, graag tot morgen. Ik ben benieuwd waar je morgen mee uh, komt. Ja, ik eigenlijk ook wel. <laughs> dank je wel. Uh, tot morgen. Goed, we gaan uh, verder met uh, muziek. Karek bent Tina Riven. Ze komen uit Mali en ze hebben een nieuwe plaats. Joshua Tree National Park. En dat is vrij ver weg verwijderd van de Malinese thuisbasis. Het nummer heet heette Thomas Tintia. U luisteren naar de VPRO Nooit meer slapen op Radio 1. Afgelopen week werd de nieuwe bundel van Remco Kampert gepresenteerd. Te vroeg in het seizoen heet hij. De schrijver en dichter reflecteert daarin op het begrip tijd en sterfelijkheid. Op kwetsbaarheid van herinneringen en zijn relatie tot het schrijven zelf. Verslaggever Maarten Westerveen zocht Kampert thuis op. En worstelde nog een beetje met een paar thema's in het boek. Ik vind het een beetje bevreemdend om met u te spreken. Want in uw bundel gaat u naar verschillende uitstappen in de tijd, ver in het verleden. Maar u staat ook stil bij uw eigen. Bij eigen sterfelijkheid. Sterker nog, uw sterfelijkheid noemt u op een gegeven moment zelfs Maarten. Nu houdt u buiten de deur. Even zo goed zit ik hier nu toch ja. tegenover u. En ik vond het een hele mooie bundel om te lezen. Maar ook um, terwijl ik hier zo onderweg was, vroeg ik me af... Ja, hoe, ga ik, hoe ga ik het over die sterfelijkheid hebben? Gewoon zomaar naast iemand die er gewoon is... en bij volle verstand en nog scherp is. Hoe, hoe het over dat soort dingen te hebben. En Ik kwam er niet helemaal uit. Nee, maar uh, ik, ik, uh, ik zou geen uh, schroom kennen wat dat betreft. Ik, ik wil niet zeggen dat ik er graag over praat. Maar, maar uh, ik ga het onderwerp niet uit de weg in ieder geval. Het kan, uh, wat, uh, kan mij niet lang genoeg duren natuurlijk wel. Hoor, maar maar het, uh, het is iets uh, ja, waar ik, uh, ik tracht aan te wennen. Eigenlijk aan het idee dat ik er een keer niet meer zal zijn. Gewoon een... En dat, dat brengt tegelijkertijd veel herinneringen op aan toen je er... Nu ik er nog wel ben, maar vooral toen ik nog sterker aanwezig was dan nu. Zo, dus het, het is... Het, het, hoort, het is met schrijven ook te maken op een of andere manier. Eens zal ik niet meer kunnen schrijven. En nu kan dat nog. En dat doe ik dan ook gretig. Maar... Ik weet niet, het is, het is een heel wonderlijk idee. Niemand kan zich voorstellen dat dat hier niet meer zal zijn. Dus je weet alleen maar dat op het moment aanbreekt. Maar verder valt er weinig over te zeggen. In een van uw stukken heeft u het over Philip Roth en dat hij gestopt is. Dat hij zijn werk nu weer eigenlijk terug aan het lezen is. En u zegt het misschien niet heel expliciet, maar... U doet dat nog niet, u schrijft nog, daarom zitten we ook hier. Uh, en er lijkt iets... U lijkt daar te zeggen, ik ben er ook nog gewoon niet klaar mee. Er is nog gewoon elke dag iets toe te voegen aan dat papier. Ja, het is zo. Maar Roth, die kondig ook aan dan dat hij zijn werk terug zou gaan lezen allemaal. Tot, tot met zijn eerste verhaal of boek. En toen dacht ik, nou, misschien gaat hij er dan toch anders over denken. En dan kan hij met een schone lei weer beginnen. En ik heb ook de indruk dat ik elke dag min of meer met een schone lei begin. Wel, het, het, het is altijd uh, ja, het is een vreugdevol moment... dat hij die, die wil om te schrijven maar nooit verlaten heeft. En ik kan me ook niet voorstellen... tenzij ik mijn hersenen ernstig achteruit gaan... dat dat moment ooit zal komen. Ik zal met de pen in mijn hand uh, sterven. De luisteraar zal dat gezicht dat hij bijtrok, erbij ja. trok... maar uh, dat, die, dat mogen ze dan missen. Maar uh, uh, u zegt, ik, ik, ik, ik maak er een knipoog bij... Maar het is even zo goed. Toch waar, want hier zitten we. Ja, ik, het was weer zo'n heilige uitspraak, vond ik een beetje. Dat, dat ben ik... Uh, ik ik zult snappen vaak mijn lippen wel eens. Maar dan denk ik, jeeens jongen, ik, doe gewoon. Ja, maar uh, het is toch een uitspraak die onderhand verdiend is. Want u, u bent een heel leven blijven schrijven. En het mooie is ook, in, uh, in het door het boek heen... Uh, hint u af en toe op zwaardere periodes, dat het allemaal moeilijker ging... en toch blijven schrijven. U heeft uiteindelijk toch... Uh, het, het is de meest constante in uw eigen leven. Ja, dat is zeker. Ja. Dat is van... Toen ik me van bewust werd dat ik misschien wel een dichter was... daar begon ja. het eigenlijk allemaal mee... toen uh, zag ik een enorme toekomst voor me. Niet van beroemdheid of zo, maar jee, dat zou best altijd maar kunnen doorgaan En nu weet ik eigenlijk waar mijn leven over gaat ook. Want geruime tijd, als je jong bent, ja... Pff, ik, ik wist nooit precies wat ik wilde, eigenlijk wat ik wilde doen. Ik zag daar vreselijk op ook dingen als van... hoe kom ik aan mijn geld uh, op de duur Ik kan nu nog van mijn moeder een beetje lenen. Of, en soms wel steden zelfs. Maar uh, dat, uh, dat kan natuurlijk straks niet meer. <tie> Dus, dus opeens had ik grond onder de voeten. Ik dacht, ja, dit is het dus verder, mijn leven, heerlijk. En dat vind ik nog elk moment dat dat heerlijk is. Ik, ik heb nooit geschreven tegen mijn zin of zo. Zelfs rare opdrachtjes, toch altijd met plezier dat in het vak dan weer, dat je iets met woorden kunt doen. Al is dat dan onder leiding van een opdrachtgever. Maar het uh, niet helemaal je eigen woorden zijn. Maar toch, het feit dat je met woorden bezig bent... vind ik op zichzelf al uh, heel mooi. Sommige uitzonderingen natuurlijk, want in het boek... laat u niet geval even weten dat u het op een gegeven moment geweigerd heeft... om uw eigen uh, naschriften te schrijven. Ja, de, ja men, in memoriam. Hè? Ja, het was een uitnodiging van een blad en dat... Uh, ik dacht, ja, dat is wel... Befrije het nou niet. Eh, doe dat nou maar niet. Want eh, bovendien, ja, dan moet je... Welke kant ga je uit? Je kunt jezelf zeggen, nou, dat was helemaal niks, die kampen Of nou, dat is een van de geweldigste cijfers... die ooit in de universatuur is opgetreden. En dat zag ik me allebei niet zo doen. En ja, er was ook nog een ander verzoek... of ik in een doodskist wilde gaan liggen. Eh, en dan werd een leuke glossy foto van me gemaakt... Ondanks dat uh, Carice van Houten daar ook was voor was gevraagd, heb ik dat toch ook maar niet gedaan. Ja, ja en dan moest ik ook nog een stukje bij schrijven dan. Ja. Rare ideeën. Ja. Kunnen ze opkomen soms. Ja, en die kist. Straks, be straks beviel het maar te goed. Ja, ja je, weet, je weet nooit. Ja. Ja, ja, ja. Het confronteren natuurlijk van zo'n immemorium is natuurlijk ook. De, wat u zelf al net zegt. Het, uh, het zou u zomaar kunnen dwingen om uw eigen schrijven een heel leven lang serieus te nemen, om opeens heel, om daar gewoon, nou ja, op een, op misschien zelfs onironische wijze daar, eh, nou ja, daarop terug te kijken, is, is dat misschien niet ook, misschien behalve dat het een luguber verzoek is, is het misschien ook die de, de, de, de, de angst om uw eigen werk, nou ja, zonder ironie te beschouwen, ook wel misschien wel te veel gevraagd? Ja. Ik denk het wel, ja. Ik ik, ik, ik, bedoel, ik, ik schrijf liever uh, direct over... niet op mijzelf terugkijkend. Uh, dat, uh, ik, ik weet niet, het is een hinderpaal. En over jezelf oordelen is vreselijk moeilijk ook wel. Ik ben wel benieuwd, die kerk helaas niet te zien. Want de kranten, wat daar liggen natuurlijk allemaal stukken al klaar. Hè? En dat, dat zou ik graag nog even voort willen leven of na mijn dood nog even willen corrigeren. Want daar sluipen ongetwijfeld dingen in waar ik het niet mee eens ben... of, waar, of die gewoon fout zijn. Dat, zit er, dat gebeurt er iedere keer altijd. Of dingen worden met elkaar verbonden... die geen enkel verband met elkaar hebben. Nou ja, enzovoort. Ziet u een evolutie in uw eigen werk? Als u nou van het eerste begin tot, tot deze bundel hier... wat is nou de, de grootste verandering die er in uw eigen schrijverschap is, is geweest? Nou, als ik eh, van het begin af aan. Hè, je moet wel eens je eigen werk weer herlezen voor telefoon. Eh, is er niet zoveel verandering geweest naar mijn idee, eigenlijk. Het is, eh, ik, ik ben beter gaan schrijven. Hè. Ik, ik kreeg meer eh, greep op de woorden. Maar of ik nou qua mentaliteit of, of eh, ja, qua opvattingen over het schrijven veranderd ben, dat geloof ik niet. Nee. Ik zou het niet kunnen aanwijzen, in ieder geval. Maar je hebt heel handige of verstandige critici die ze wel degelijk kunnen zien, eventueel. Maar ik, ik zie het zelf niet. Is het, um, uh, waar herkent u een, een, uh, uw jonge. Uw jongere, uh, nee, jongste werk betekent natuurlijk dat het nu geschreven is. Maar uh, waar herkent u uw oudste werk nog aan? Waar kunt u te dus zien? Ah ja, dat is duidelijk nog. Toen was ik net begonnen. Welke fouten maakt u nu niet meer die u vroeger maakte, Of wat heeft u nu anders gedaan? Nou, ik was begon met meer wijsheid dan ik eigenlijk bezat. Wel, dus heel, heel droevig over dingen kunnen zijn. Terwijl ik dat helemaal niet was eigenlijk. Maar ik dacht dat toen dat... Ja, je moet een volwassen indruk maken. Want ik begon vrij jong. Uh, of, ik dacht niet dat ik dat moest doen, maar dat sloop wel op een of andere manier in. Dat het, nou, het leven was wel erg treurig in sommige gedichten. Terwijl ik dat zelf helemaal niet vond, trouwens. Maar dat hoorde dan bij mijn idee, toen beginnend idee over poëzie. Dat moet melancholiek zijn. en uh, Dat moet meer dan melancholiek. Het, het moet zwaar zijn. En uh, vol ervaringen die je nog lang niet gehad hebt. Dat is. En wanneer heeft u het aangedurfd om nou ja, die angst voor onvolwassenheid naast neer te leggen en, nou ja, en eigenlijk volwassen te worden? Nou ja, dat, dat zat er. Beide dingen zaten van het begin af aan. Dat, dat ik echt uh, reëler werd, uh, volwassener. Als dat reëler is, dan. Uh, nou, dat kwam ook al vrij snel hoor. Dat, dat, dat, dat weet ik niet. Dat, dat, dat kwam ook in. Het, kwam misschien ook door het schrijven van Pauza... waar ik toen ook mee begon. Dat we op een of andere manier... daar kun je niet... althans, ik kan dat niet voorwenden... dat je allerlei ervaringen hebt gehad... die je nog niet helemaal ge gehad hebt. Wel, dus... dat, uh, dat dwong me wel feitelijker te zijn. Wat heeft u... uit dat verleden... willen opdiepen? Wat heeft, er wat heeft u toch willen bewaren? En wat heeft u op het papier willen zetten? Ja, dat... Uh... Nou ja, zoveel mogelijk natuurlijk, hè. Maar met. Uh, het behoorde is bij het geheugen. Op mijn leeftijd. Dat is uh, een soort uh, schaduw. Een soort, soort. boksen met je geheugen. En die boksen. Tegenstandig, zou je kunnen zeggen. Die uh, geslepen boksen. Want die. Uh, ik, ik sla vaak in het niets. Dus dan is hij, heeft hij een schijnbeweging gemaakt waar ik niet tegenop kan. Dus ja, het is voortdurend je geheugen bijna dwingen... om, te, om tevoorschijn te komen met een aantal dingen die van belang... of er soms ja. ook onbelangrijke dingen... Hè, waarvan je denkt, waarom heb ik dat onthouden eigenlijk? Ja... En er zijn veel van die onbelangrijke dingen wel. Maar goed, die le alles leidt tot cijfer bij mij, heb ik langzamerhand gemerkt. Als ik me laat, uh, ja, een beetje in mijn geheugen. Ik kan me voorstellen dat inderdaad het proberen vast te pinnen van die tegenstander alleen maar tot verdere verwijdering leidt. Het lijkt me waarschijnlijker dat dat inderdaad per ongeluk sommige gedachten weer tevoorschijn komen... bij het openen van een blikje of het inschenken van een glas. Ja, ja daar, daar, je kunt niets van te voorzeggen. Nu ga ik me herinneren. He, dat gebeurt soms bij rare situaties. En ik, mijn dromen helpen mij ook erg. He, dromen, dat zijn verhalen die je zelf vertelt, eigenlijk. En dat... Uh, daar... Laat op de dag denk ik, jee, ja, dat, dat, dat, dat komt door een herinnering aan een vrouw die ik lief had. Hè, of of uh, een huis waarin ik gewoond heb. Of zo. En dat is dan in de droom totaal vervormd. Maar later op de dag denk ik, ja, maar dat komt toch daar vandaan. Dus die dromen, dromen zijn altijd een bron van inspiratie voor mij geweest. Wel dat ik uh, ben vaak, uh, menig verhaal is ermee begonnen, gewoon. Dat ik iets had gedroomd. Ik ja, dacht dat moet ik opschrijven. En toen had ik het opgeschreven. En wat je dan op dat moment nog van de droom herinnert, want je bent natuurlijk ook alweer de helft vergeten, dan dacht ik, dat is het begin van een verhaal dat ik hier zit te schrijven, eigenlijk. Dus de droom is uh, voedsel voor, voor mijn schrijven. Is er een gericht waar u om herinnerd zou willen worden? Is er eentje waarvan u denkt, na. Nou... Nou, ja. Daar dus ik voor te staan. Ja, ik, er zijn een paar gedichten. Die ik ook vaak heb voorgelezen. en nog wel doe. Dat is uh, een uh, Lamento. Dat is een gedicht over. Ja. Iemand die. Uh, sterft op tijd En zo. Maar ja, te, ik ga het niet uitleggen. Maar... En het uh, laatste gedicht: Licht van mijn Leven wat ik zelf ook een mooi gedicht vind. En er is een gedicht dat heet Poëzie is een daad, bijvoorbeeld. En er is een gedicht uh, Verzet geheten. Nou ja, het zijn een aantal gedichten... waar ik fijn zou vinden als die nog even meeging. Um, zou u misschien een van die willen, uh, willen voordragen of voorlezen? Ik weet niet of u daar de geschreven versie nog even bij zou willen. Of, uh, ik weet ook ik niet of te veel gevraagd is. He? Ja, hoor. Ik dat licht van mijn leven doen? Licht van mijn leven, het levenslicht zag ik in Den Haag, maar in Amsterdam van Egeland zeven, te midden van dichters, Loetscher's Schaterlach. Schierbergs hikkende boek Ik, zagen mijn woorden het licht dat me niet meer verliet, trouw door dik en dunner dan dik. Nu zoveel jaren later loop ik nog even door de straten van datzelfde Amsterdam. Tot in een knipperend ogenblik het leven me loslaten zal. Laat me dan, dat moment gekomen... opnieuw nog even, zweven boven het stedelijk. Dan verder al hoger, boven de bomen in het vommelpark. Waarna ik, mijn tijd opgeheven, voor eeuwig uiteenval... Me verenig met het fijnstof van de stad, met de spiegeling van het zonlicht in het water van de gracht en wordt meegenomen met de glimlach en de dromen van het meisje dat ik eens op een tramhalte zag. U hoorde Remco Kampert het gedicht Licht van mijn leven voordragen. En daarvoor sprak hij over zijn nieuwe bundel Te Vroeg in het Seizoen met onze verslaggever Maarten Westerveen. Björn Eriksson en zijn levensgezelin Nathalie Delcroix vormen samen het duo Eriksson Delcroix. Hun nieuwe plaat is uit, Forever, thuis opgenomen in het Vlaamse kamthout. We draaien daar één nummer van en dat is Home is Where the Angels Roam. Het Vlaanderen Erickson del Delcroix, het nieuwe album heet Forever... en dit is Home is Where the Angels Roam. In de rubriek Door de Nacht vragen wij mensen... wat hen door slapeloze nachten heen sleurt. En uh, vandaag... Vandaag vragen we dit aan de Marokkaans-Nederlandse schrijver... debutant Mano Bouzamour. Ik kan herinneren dat, dat toen ik net begon met schrijven, uh, heel erg vast zat. Ik, ik, wilde, ik wist niet wat ik wilde gaan schrijven. En, en dat was toch een periode dat, dat ik helemaal vast zat en heel kribbig en heel... Nou ja, uh, uh, er zat zoveel in me. Alleen ik wist, niet, ik wist het geen vorm uh, te geven. En, en, ik kan nog herinneren dat ik dan s'nachts door Amsterdam op mijn scootertje reed. En door alle straatjes en pleintjes en grachten en zo. En dat ik dan af en toe spontaan aan het janken begon, weet je wel. En ik denk dat dat ook opgroeien was. Dat, was, hè? dat schuurt en dat doet pijn. Mijn broer die, die, die is fan van reptielen. En, en we hadden af en toe wel eens uh, slangen thuis. En, en, en ineens in de zoveel tijd gingen ze vervellen. En, en zo voelde dat ook. Van, van, hè, na mijn middelbare school begon ik met schrijven. En, en, en zo voelde dat ik, ik moest mijn oude huid verliezen en weer een, een nieuw huid kweken. En, en op een gegeven moment uh, kwam ik. Uh, op, op, op, op een stuk terecht. En uh, dat was uh, een ontzettend mooi, ontroerend stuk. Dat me eigenlijk uit die kleine depressie heeft geholpen. En, uh, dat was het stuk Canto Ostinato van Simeon ten Holt. En dat gaf me een heel bevrijdend gevoel. En, en het gevoel van dat ik de hele wereld aankom. Het is een heel rustig, uh, terugkerende, met terugkerende frases. Dus er zit een heel mooi... Uh, muziekstuk dat je eigenlijk steeds oplift. En, uh, nou ja, en tijdens het schrijven heb ik dat continu uh, uh, op de achtergrond uh, laten afspelen. En het is dus eigenlijk de soundtrack van, van mijn boek geweest. En ik heb het, uh, ik refereer er ook in, uh, in mijn boek. En ik ga toevallig uh, vandaag naar het stuk in, in, het, in het concertgebouw dat gespeeld wordt door vier vleugels tegelijk. En uh, het heeft me heel veel kracht gegeven. En, en nou ja, ik ben heel blij dat ik het heb ontdekt. Het stuk zette me in trance... En... Uh, het maakt ook iets los in mij, een soort levenslust, een pure levenslust. En van. sta op van die fucking bank en doe wat aan je leven. Doe do iets, weet je wel? En, en, en, en het voedt je, het, het voedt mij uh, als het ware. En uh, hmm. ik trotseerde de wereld en ik kon de wereld aan, weet je wel. En uh, dan luisterde ik het en dan schreef ik erbij. En, maar dan was het uh, meestal uh, nacht, en, uh, tot een uur of één, en dan twee... en dan was het drie, en dan keek ik weer op mijn klok... en dan was het uur vier uur, en dan uh, schreef ik door... en dan was het in half vijf, en dan dacht ik... Jezus, ik heb nog geen één keer gegaapt en uh, ik, ik moet nu wel echt gaan slapen... anders is mijn volgende dag helemaal naar de kloten Dus het, het, het, het maakt echt iets in mij los. En, en dan voedt een vreugdevuur in mij. Ik word er heel gelukkig van... Daar, daar um, laat ik uh, de, de broer van mijn hoofdpersoon het stuk spelen uh, in zijn kamer op een vleugel. Daar heb ik dit over geschreven. Mijn broer speelde Canto Ostinato heel vaak op de vleugel in onze kamer. Ik werd er altijd een beetje droevig, maar tegelijkertijd ook heel gelukkig van als ik het te moorden spelen. Hetzelfde gevoel dat me bekruipt als je foto's van vroeger bekijkt. Ik vond het prachtig als ik in bed lag en zijn vingers zwierig over de witte en zwarte toetsen zag zwerven. Ik stelde me dan voor dat mijn broer de bevrijder was... van de tonen die gevangen zaten... achter het traliewerk van gouden staalsnaren... en hoe hij ze resonerend uit de klankkast liet ontsnappen... waardoor ze opstegen en in alle vrijheid door de kamer zweefden... als stofjes in een lichtglans. Met opgestoken wijsvinger vertelde hij na het spelen... iedere keer weer dat Canto Ostinato Italiaans was voor koppig lied. Amerikaans-Nederlandse schrijver en debutant Mano Bootsamour. Van de canto Ostinato gaan we keihard over op de Rhythm and Blues, een oudje. We gaan luisteren naar Soulful Dress van Sugar Pie de Santo. Pai de Santo hoorde u het nummer heten Soulful Dress. U luisteren naar de VPRO op Radio 1 nooit meer slapen. Jeremia is een bijbelboek over een profeet die onheil voorspelde. En niemand wilde hem geloven, maar zijn voorspellingen kwamen uit en Jeruzalem viel. Klaagliederen waren toen het gevolg. Nu is er een voorstelling, Hollandse luchten deel 1 Jeremia... van de theatermaker Salatin Kirmisius en Marjolein van Heemstra. In 1992 werd Hans-Jan Maat veroordeeld... toen hij zei dat hij de multiculturele samenleving wilde afschaffen. Nu, twintig jaar later, kijkt niemand meer op van dat soort uitspraken. Waarom gold voor een politicus als Jan Maat de vrijheid van meningsuiting niet... en vleurt half Nederland tegenwoordig met de vrijheid om te beledigen? Botte Jellema ging naar een try-out... en ontmoette Salatien en Marjolein na afloop. Het stinkt hier naar knoflook. Knoflook. Dat knoflook stinkt! Dan komt er een knoflook landen! Haal die knoflook landen! En straks stinkt het naar Goulas! Um, wat, is, wat is de profetie in deze voorstelling? Wij zagen een parallel tussen Hans-Janmaat en de Bijbelse profeet Jeremia. Die ja. waarschuwde voor een nakend eind, niet werd geloofd. Of die waarschuwde voor onheil en voor ellende en ja. grote problemen, die niet werd geloofd. Ja. En uiteindelijk gelijk te hebben. Er komt geen integratie, er komt geen begrip, er komt bij afnemende welvaart een steeds groter wordende behoefte aan primaire eigenbelangen. Nou ja, gelijk, dat weet je nog niet zo nee, zeker. Ja. Maar in ieder geval wordt dat klaaglied van Jan Maat, zeg maar... dat wordt wel door iedereen Precies. gezongen nu zo ongeveer. Mm -hmm. En dat is natuurlijk ook een beetje hoe het met Jeremia ging. Die werd gestenigd van, ja, uh, hier, hier, dit willen we niet, dit tast ons uh, moreel aan. Ja. Uh, en uiteindelijk ging toch iedereen dat klaaglied zingen. Ja. Terwijl als je dit nu zo leest, dan, dan denk je toch... Nou, ongeveer de helft van alle Nederlandse politici... zegt wel soortgelijke dingen. Ja, en wij stellen eigenlijk de vraag van... is Janmaat nou een Jeremia of niet? Hoe moeten we dit ja. bekijken? Omdat hij natuurlijk op internet wel een Jeremia wordt genoemd. Ja, ja is dat, gebeurt dat? Ja, een, ja, de Jeremia van onze tijd, ja. Ja, okay. ja echt gewoon een profeet, een ziener. Hij heeft gelijk gekregen in alles wat hij zei. Kijk ja. naar de huidige situatie. Hans Janmaat werd uh, afgeluisterd. Bedreigd, aangevallen, genegeerd door de media. In de kamer wilde niemand naast hem komen zitten... Uh, hij is door een rechter veroordeeld voor de uitspraak. Ik wil de multiculturele samenleving afschaffen. Jullie zetten dat uiteen in, in, in de voorstelling en daarbij uh, halen jullie onder andere een uh, televisieprogramma aan van de VPRO. Toen de tijd. Yes. Ja. Uh, uh, G... BgTV. BG. Wat staat dat voor? Binnen Gasthuis, Binnen -Gasthuis Televisie. Ja. Oh, Oké. Okay. <laughs> Wat was dat voor programma? Ja, dat was een praatprogramma van de VPRO waarin ze actuele thema's uh, ja. aankaarten. Ja. Eind jaren 80, begin jaren 90, waar moet ik aan denken? De aflevering die wij zagen was 8 maart 1983. Ja, begin, begin, jaren, 80. 80. begin ja. jaren 80. Toen toen jamaat echt net aan het opkomen ja. was. Juist, ja. En dus, daar treedt een de lieve naar voren. Godelieve, niet geloven. Ze kan het niet geloven dat volgens de peilingen, de partij van Janmaat, bij de volgende verkiezing drie zetels gaat halen. Ja, drie, hè? Drie. Nou, hoe is het mogelijk, zegt ze? Hoe is het mogelijk dat na alles wat er in dit land gebeurd is, na de Tweede Wereldoorlog, na vernietigingskampen, nadat onze landgenoten zich hebben moeten verstoppen op zolders, in kasten, na Anne Frank, na de Holocaust, het nog mogelijk is dat er mensen een stemhokje inlopen en die witte bal naast de Centro-Democraten rood kunnen. Hoe kan dat? Herhaalt de geschiedenis zich! En iedereen knikt in die studio. Ja, de geschiedenis herhaalt. Um, en die grote lieve hebben jullie ook weer opgezocht uh, uiteindelijk. Wat er nu van haar is geworden? Ja. Juist. Waar, waar stond zij voor? Ja, uh, de antifascisten waren gewoon heel bang... dat er met Janmaat weer een, een fascistisch tijdperk aan zou breken. Hmm. En wat we zeggen in de voorzing, dat de geschiedenis zich zou herhalen... dat was echt de grote angst. ja. Ja, en daar hadden ze vrij uitgesproken ideeën over. Ja, dat hadden eigenlijk heel veel ja, mensen oh, in die tijd. Hadden ze dat? Ja. Er stonden 8000 man. Die beelden kun je ook zien. Die worden ook in de BGTV, die aflevering worden die gebruikt ook. Dus bij die installatie van hem, dan komt hij voor de Centrumpartij toen nog... komt hij met één zetel in de Kamer. Dan staan 8000 woedende mensen met spandoeken, verzetskruizen... staan hem op te wachten. En hij moet echt onder, be onder be begeleiding van politie en bewakers moet hij het, het gebouw binnen... Ja. Ja, dat, dat is toch niet een beeld wat we nu meer kennen, eigenlijk, nee, nee. op die manier. Ik bedoel wel dat er mensen met beveiliging door de Tweede Kamergebouwen nee, lopen. Ja, maar goed, maar, maar, dat er, maar omdat er een, een, een uitzinnige menigte uh, je staat op te wachten? Nee, nee, nee dat, dat, gebeurt, dat gebeurt toch niet zo. En Ik kan me ook niet herinneren dat ik bewust heb meegemaakt... dat er op het Binnenhof zelf een menigte stond is nu toch allemaal wel het Mali -veld, zeg Malieveld. Maar. Demonstreren doen we lekker ja, over het Malieveld. Ja. Dat is ook wat anders geworden, geloof ja, ik. Dat, ja, is ja. Wat, wat, dat wordt ook wat meer georganiseerd. Ja. Uh, in, in die zin zijn de tijden wel veranderd, uh, inderdaad. Maar u, uh, jullie stellen ook van de tijden zijn niet, misschien niet zozeer veranderd. Um, maar laten we even, even teruggaan naar, naar die gode lieve. Want dat, dat vind ik toch wel interessant. Zij, was, uh, zij stond al met dat protestjekje uh, in dat televisieprogramma... te schreeuwen dat de fascisten dood moesten. Daar kwam het op neer. En nu hebben jullie haar opgezocht. En toen? Nou ja, kijk, zij staat eigenlijk voor die hele generatie. Hè? We ja. hebben verschillende dingen die we hebben teruggevonden... hebben we in dat personage gestopt. Ja. En zij is... Uh, ja, ze, zo die hele generatie is natuurlijk... Die, die demonstreert niet meer op die manier. Nee. En ja. ze hebben wel, denk ik, alles waar ze zo bang voor waren... is wel uitgekomen mm -hmm. of zo. Ik bedoel, als, je, als zij toen hadden geweten hoe het nu zou zijn dan ja. waren ze natuurlijk helemaal gek geworden. Als je zou moeten beschrijven hoe het nu is... wat zou je dan zeggen? Nou, het is gewoon... Ik vind dat heel moeilijk, want je staat er middenin. Dus het is altijd heel ingewikkeld om dan een uitspraak te doen ja. over je tijd. Maar wat je, wat je ziet aan dit voorbeeld van Jammaat is gewoon hoe we zijn opgeschoven ja. in 25 jaar. En dat is echt shocking. Hmm. Als je kijkt dat, dat we dus de dingen die we toen erg vonden... wat ook in de voorstelling wat Sadettin zegt... hij werd veroordeeld omdat hij zei... ik wil de multiculturele samenleving afschaffen. Daar zou nooit meer iemand voor veroordeeld worden. En, daar lach je om, dat, toch? Dat is nu, hè? ondenkbaar. De, ja, dat ik, dat... ik, met mijn achtergrond, durf... Uh, of... Je hebt de Turkse achtergrond. Ja, ik durf gewoon toe te geven dat ik vele malen ergere dingen heb gezegd... dan waar Jan Maas voor veroordeeld is. Jijzelf. Ja, ja. Ja. ja, volgens mij nu net in de voorstelling ook, denk ik zelf. Ja. De dingen die ik net heb gezegd, tot er zit toch wel een paar dingen bij. Die in de jaren tachtig, nou, dan had je wel op zijn minst een boete voor gekregen. Ja, ja. jullie halen op een gegeven moment ook het, uh, het verkiezingsprogramma... Van, uh, van de Centrum Democraten omhoog. Dan hebben we het over een paar jaar later, namelijk nou, netje 94. 94. Ja. ja. Uh, en dan lees je de hoofdpunten daaruit voor? Tien-punten-programma. Tien Tien-punten-programma. Ja. En dan zeg je ook van, oh, ja. ja. En wat, wat, wat vond jij dat niet dan? dacht je, dat je niet van, oh, het zijn niet die naties waarvan ik dacht dat ze het waren. Nou, je, je hebt, je, het, het, het, het, jullie zeggen ook van, ja, in die tijd, ik herinner me ook nog, daar was je heel erg tegen. Ja. En je, er werden mensen voor CD'er uitgescholden. Dat, dat klopt, dat was zo, dat was zo inderdaad. Ja. ja, dat waren de slechterikken. Ja. Maar dat, dat tienpuntenprogramma, dat zijn inderdaad dingen waarvan ik nu denk... ja, ik hoor het zo vaak op televisie. Ja, precies. Ja, ja er zit één punt. Dat punt twee is best heftig, dat invoeren van de doodstraf. Ja. Maar voor de rest is het best groen. De lasten op de, op de ecologie verminderen en woonbelasting omlaag... En Best sociaal, groen, zo. Ja. Als, je, als je niet zou weten, dit is van jan meteen en je zou het leven lezen... dan denk je van, nou, nou, tegenwoordig misschien een beetje de rechtervleugel van de VVD misschien wel. Met ja. een beetje groen karakter. Ja, precies. Ja. Misschien, misschien heb ik het mis hoor, maar dat is wel hoe ja. het bij mij overkomt... als ik het objectief probeer te ja. bekijken. En op dat laatste punt, daar kwamen we al gauw achter. Dat, vooral dat laatste punt, punt 10, Nederland is geen immigratieland. dat Alle tegenstanders vooral boenk daarop zaten. Van, dit is echt gewoon hartstikke fout, dit kan niet. Terwijl ze ook gewoon andere punten hadden. Maar ja, daar wordt dan op een gegeven moment niet meer over gepraat, omdat je hebt gezegd dat Nederland geen immigratiemand is. Wat, ik echt een, een, wat voor mij echt eventjes een verhelderend moment was in jullie voorstelling, is dat op een gegeven moment wel duidelijk wordt dat Jan Ma in zekere opzicht gelijk heeft gekregen, maar dat hij goede lieve ook gelijk heeft gekregen. Ja dat ze het allebei eigenlijk hadden. Nou, dat is, zo, dat is natuurlijk zo ingewikkeld. En dat is wat we echt met de Forcing proberen. Dat je eigenlijk al die perspectieven meekrijgt... en dat je de hele tijd denkt, ja, ja. En dan denk je bij het tegenovergestelde ook weer, ja, ja. En dat je even wordt geconfronteerd met... ja, oké, okay, weet je, je kan het dus overal mee eens zijn tegenwoordig. Ja. Omdat we al hebben al die informatie tot ja. onze beschikking. Ja. En het is toch zaak dat je dan zelf gaat navigeren... tussen al die dingen, van ja... Maar waar sta ik? Mm -hmm. Jullie verwijten jezelf dan van... ja, uh, uh, zo geradicaliseerd, genuanceerd. Ja, ja, dat, uh, dat, is wat, tekst, ja. dat is haar tekst. Dat is haar tekst, van ja. goede lieve. Radicaal genuanceerd, ja. ja. Wat betekent dat? Nou ja, dat, dat je eigenlijk wat we net zeiden... dat je dus zoveel informatie tot je beschikking hebt... en dat je zo, van zoveel verschillende kanten naar een, een onderwerp kan kijken... dat het gewoon heel ingewikkeld is om nog echt te zeggen... ja, dit is waar... Ja, dat is ook een soort overdosis empathie of zo. Dat je dus heel erg kunt voorstellen dat je als je vanuit die kant naar een zaak kijkt... dat je denkt van ja, maar dat moet ook. Nou, toen we bij Wil waren, dat zij dat vertelde over hoe dat begon met die Turken. Uh, wil, uh, wil Schuurmans, ja. de, de vrouw van uh, Ja, van de weduwe. Van weduwe, weduwe ja. Ja. Maar die dan vertelde over dat ze dan nou, op een gegeven moment als jonge vrouw werd lastiggevallen. Ja, dan, dan, dan kun je je voorstellen. Door Turken. Door Turken ja, dan kun je je voorstellen dat wanneer, toen dat vijf jaar daarvoor nog niet gebeurde. en ineens overal Turken die knijpen en prikken. en nou, dingen zeggen. dan denk je van ja, ja, ik kan me dan wel voorstellen. dat je dan op een gegeven moment denkt van hé, hey, maar dit, is, uh, dit gaat me te ver. Is er iets? Is er iemand die hetzelfde denkt? Ja, die is er. Namelijk die partij. Dus het is dus natuurlijk ook. Ja. En, en toch betoog je dat dan ook. Want jullie zeggen op een gegeven moment... Jij, uh, een ivoren toren, dat is hartstikke dat is leuk. Maar je, je, moet, er, je moet erin om het echt te, te begrijpen. Dat is jouw tekst dan, Sadetti. Ja, en dat is wat wij doen ook. Dat, is ook, dat we zeggen, want we staan er middenin. Ja. Of in ieder geval, dat proberen we dan. Of in ieder geval, nou, in de voorstelling durven we dat te beweren ja. dat we er middenin staan, dat ja. we er gewoon in willen duiken. Maar we laten natuurlijk ook het conflict zien... Ja. van dat ik steeds zeg, ik wil uitzoomen, ik heb helemaal geen zin om er middenin te zitten. En dat is waar je de hele tijd mee worstelt. Van aan de ene kant wil je het allemaal begrijpen en tot je nemen... maar je wil ook afstand nemen en niet iedereen begrijpen. Hm. En dat is ook een beetje het verradelijke aan dat verhaal van Wil. Zij zit daar met één been en ze is gewoon super sympathiek. Ja. En je, je smelt als je naast haar zit... En tegelijkertijd denk je, uh, ik zit gewoon naast de weduwe van Jammaat. Ja. En ik vind haar fantastisch. Ja. En dat is ook een heel eng gevoel of zo. Van, ja. wat, waren we gek of zo? Of ben ik gek? Of, ja. En dat je zo voelt dat het een beetje begint te schuiven. Ja. En het eerste wat we zeiden was ook echt selam. Dat dialoogje dat, dat, wij echt hebben, ja, dat dialoogje dat wij hebben voor de deur van heb je gezegd dat ik een Turk ben? Dat hebben wij echt gehad in de trein. Ja. En dan dachten we, oh shit, maar misschien is dat wel een probleem. Oh nee, misschien wil ze niet met ons praten. En dan hebben we natuurlijk een beetje grap van... Nee, je kan nog altijd doen alsof je... Hup, hup, hup, hup. Maar het was toch... Het was best spannend tot de deur open ging... En die vrouw in de rolstoel mijn hand gaf. En salam zei En toen was het... Nee, wat? Ja. Oké. Okay. En daarna was het... We zijn twee keer bij de langs geweest. Uh, het was eigenlijk... Nou ja, best prettig. Mm -hmm. Ja, en... en, en en wat Marjolein net zegt, van, ik zit naast de weduwe van Janmaat. Ik had op een gegeven moment, ik, dacht, ik heb het ook tegen jou gezegd, van, als mijn vader dit zou weten. Mijn vader heeft het natuurlijk veel bewuster meegemaakt. Want die was, toen Janmaat opkwam, was hij nou, net zo oud als ik nu ben ongeveer. Dus die heeft er echt nog hele, hele goede, een hele duidelijke herinneringen aan. Maar dan zit je daar dan ineens en alles blijkt totaal anders te zijn dan je daarvoor hebt gedacht dat het was. En dan, ja, dan gaat alles wel kantelen. Ja. Dan gaat Atlantis wel zinken, zeg maar. Ja, dat roepen jullie dan ja. op een gegeven moment. Dat, dat op een gegeven moment de hele beschaving weggevaagd is. Ja, we vergelijken dat BGTV eigenlijk met Atlantis. Een ja. beschaving die is gezonken. Ja, ja. Ja. En die tijd eigenlijk ook, hè? Ja, die hele tijd. Ja. Is, het, is, het, is het nostalgie? Naar? Voorstelling? ja. Mm. Nou, misschien wel. Dat, ja, nou, of ja, maar, ja, misschien wel. Omdat we natuurlijk ook zeggen van, wij kunnen, wij kunnen ons echt nog herinneren dat er een tijd was dat je heel duidelijk zei, nou ja, die tekst voor jou, hier is een grens, dit kun je gewoon niet zeggen, hier ga je te ver. Ja. Ja, en en uh, misschien is het wel een soort verlangen daarnaar. ik weet het niet, dat zou best kunnen. Ja. Het is bij mij vooral een soort verwondering over hoe kan dat nou in ja. eigenlijk zo'n korte tijd zo veranderd zijn. Ja, je, dat, dat je dus leeft in een maatschappij en je. Je, je merkt gewoon, je weet wel dat er dingen veranderen, maar het gaat zo ongemerkt. Het gaat stapje voor stapje. En pas als je gaat terugkijken ineens: van, oh ja, dertig jaar geleden was het zo, denk je: wat? Huh, dat is gewoon in mijn levensloop, zeg maar, is, dat, is Nederland zo veranderd? Jullie kijken ongeveer naar je geboortejaar, volgens mij. Hè? Ja, ja, ongeveer, daar beginnen we eigenlijk zo'n ja, beetje. Ik, weet ik ja. was nog geen één, Marjolein was net één. Ja. Toen Jan Maat in de, ja. in de Tweede Kamer kwam? Anderhalf. Anderhalf. Ja, mijn mensen 81, <laughs> ik ben van 82. Die zijn ook een beetje soul-searching, van waar, waar, kom, waar komt dit allemaal vandaan? Wat, uh... Ja, is dit ons land? Ja. Is dit ons land? Kunnen wij in dit land leven? Hoe uh, moeten we ons verhouden ja. tot het land? Ja. En een antwoord, is er een antwoord? ja Nee, ja, niet echt. Hè. Het is gewoon weer theater. Je komt er over het algemeen met meer vraagtekens uit dan je erin gaat. Ja, het is, is... zo'n cliché natuurlijk. Van, ja, ik wil vooral vragen oproepen in plaats van antwoorden geven. Nou, dat... maar sommige dingen kun je niet beantwoorden of kun je proberen te beantwoorden. Ook maar ik denk antwoord. wel het bewustzijn hè, dat je zo naar die geschiedenis kijkt... en je realiseert wat er veranderd ja, is. Dat maakt absoluut. wel dat je wat scherper kijkt naar wat er gebeurt. En dat je ook toch wat meer denkt van... oh ja ik moet wel een beetje alert blijven. Of zo. Ik moet wel mijn ogen open houden. Mm -hmm. En we realiseren dat de dingen heel geleidelijk veranderen. En dat, dat, dat daar ook wel een gevaar in schuilt. Amsterdam huilt, maar het eens heeft geluid. U hoorden Marjolein van Heemstra en Celatine Kermisius, theatermakers... over hun nieuwe voorstelling Hollandse Luchten 1, Jeremia. En die is nog tot april te zien in theaters in het hele land. Morgen gaan we het hebben over Johan Cruijff. Er komt een nieuwe televisieserie gedramatiseerd over het leven van Cruijff. En we gaan het hebben over de jonge Johan. Met de acteur Reinoud Scholten van Aschat Want die speelt de jonge Cruijff in die serie. En we praten morgen met Peter Schatborn. Hij is uh, expert op het gebied van Rembrandt-tekeningen. Hoe herken je een echte Rembrandt? Dat allemaal morgen. Fijn dat u heeft geluisterd. Ik wens u een hele mooie nacht en morgen een vrolijke dag. En straks op deze zender de EO met Dit is de Nacht. nacht.